Vanochtend maakte de Wit-Russische kiescommissie bekend... dat zittend president Lukashenko 80% van de stemmen kreeg... en Tiganovskaya een kleine 10%. Volgens Wit-Russische journalisten is er op grote schaal gefraudeerd met stembiljetten. Tiganovskaya zegt dat ze in Wit-Rusland blijft om nieuwe protestacties voor te bereiden. AZ treft in de tweede voorronde van de Champions League Victoria Pielsen uit Tsjechië. Dat is de uitkomst van de loting in Zwitserland.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 En dat waren de Dolly Dots met Love Me, Just A Little Bit More. Uh, aan de telefoon hebben we uh, pastoor Bart Putter. En we gaan praten over de kerk in het algemeen en de kerk in coronatijd in het bijzonder. Goedemorgen. Of goedemiddag. Goedemorgen. Zo. Goedemorgen. Ja, Goedemiddag alweer. Ja, ja dat is het lastig programma Goedemorgen Zandvoort, wat in de middag wordt uitgezonden. <laughs> ja. Hoe gaat het met uh, de kerk? Geen zangkoren meer? Uh, wat mist u misschien? Uh, hoe gaat het in de anderhalve meter maatschappij? Ja, dat is een bijzondere tijd uh, natuurlijk uh, voor ons als kerk. Uh, ja, de afgelopen maanden zijn natuurlijk ook heel bijzonder geweest vanaf uh, maart. Hè, als, als kerk zijn we natuurlijk gericht op het, uh, op het samenkomen om te vieren, om elkaar te ontmoeten voor cursussen, voor kategezen. Uh, we bezoeken ook veel mensen, uh, vaak natuurlijk ook ouderen die dus ja, ineens de kwetsbare groep werden. En dat betekende wel dat het, leven, uh, ja, dat het gewone kerkwerk leven natuurlijk meer of meer uh, stil kwam te liggen. Um, nou ja, als parochie van Zandvoort uh, werken we samen met een aantal andere parochies in de omgeving, waaronder de, de kathedraal van Haarlem. Um, ja, en daar hebben we heel snel een livestream opgezet, zodat mensen toch de vieringen konden volgen. Um, ja, en daarnaast natuurlijk toch geprobeerd om ja, telefonisch contact te houden met mensen. We hebben jongeren ingeschakeld die boodschappen konden doen voor ouderen, die zeker in het begin helemaal hun huis niet meer uit konden of durfden natuurlijk. Het was een hele, ja, toch best wel bedrukkende sfeer, zoals we denk ik ons allemaal nog wel herinneren. Um, ja, gelukkig is dat inmiddels natuurlijk allemaal. Um, iets beter. Uh, we staan iets vrijer in uh, de situatie, wat natuurlijk ook wel weer tot vragen leidt. Zeker hier ook in Zandvoort natuurlijk met alle drukte. Ja, En in de kerk ja, blijven we natuurlijk wel voorzichtig. Dus uh, ja, sinds juli, uh, sinds begin juli uh, vieren we bijvoorbeeld hier in Zandvoort uh, ook weer op de gewone zondagen. Um, nou ja, en ik moet zeggen dat uh, zeker hier in Zandvoort, in de kerk, uh, het grootste deel van de uh, van de gewone kerkvangers uh, er ook weer was bij die eerste zondagsviering. Uh, natuurlijk een aantal niet. Een aantal mensen ja, blijft natuurlijk uit voorzichtigheid thuis. Uh, zijn soms ook uh, uh, uh, ja, niet helemaal gezond. En daar hebben we natuurlijk ook alle begrip voor. Um, en ja, we hebben hier met de vrijwilligers in de kerk toch een, een opstelling kunnen maken. Waardoor het uh, uh, ja, niet helemaal anders is dan anders, zal ik maar zeggen. Uh, waarbij je natuurlijk wel ja, die anderhalve meter en.. en, en en de hygiëneregels en uh, bijzondere voorschriften rond het uitreiken van communie en dergelijke. Die, ja, die volgen we natuurlijk wel. En uh, ja, dat is gewoon belangrijk. Ja, en zang is inderdaad, uh, ja, waar u wel even naar verwees. Uh, ja, dat is gewoon nog moeilijk. Um, dus uh, we doen het nu uh, met, met één uh, kantoor. Een uh, man of een vrouw die zingt en natuurlijk de organist. We willen binnenkort uh, beginnen met, uh, met vier kantoren. Binnen het protocol van de Nederlandse bischop uh, kan dat, met een aantal kantores. Ja, natuurlijk allemaal op grote afstand, uh, voldoende ventilatie, uh, namen noteren van degenen die zingen. Uh, ja, dus dat is, uh, ja, dat, dat is dat is proberen. En we merken bij, bij, bij ook het koor hier in Zandvoort... dat. Men natuurlijk wel weer wil zingen. Men wil weer repeteren. Uh, anderzijds ook niet iedereen. Want ja, sommigen hebben natuurlijk zelf kwetsbaar in de omgeving. Of durven het ook nog niet aan. Ja, en tijdens een viering kunnen we nog niet ons hele koor van, laten we maar zeggen, ruim 30 mensen neerzetten. Want ja, met anderhalve meter afstand uh, ja, past dat natuurlijk niet in de kerk. Um, dus ja, dat is allemaal wel een beetje zoeken. Maar ik moet zeggen, uh, toen we hier uh, vanaf... Ja, uh, april zeg maar begonnen met het openen van de kerk op zondagmiddag. Kamen er langzaam steeds meer mensen binnen. En nu zie je bij de vieringen dat de meesten er ook wel weer uh, gewoon zijn. Dat is natuurlijk ja, heel mooi om elkaar, uh, om elkaar weer te zien. Maar het blijft allemaal toch een beetje uh, ja, een beetje eng natuurlijk. Dat, dat is ook gewoon zo. Dus, dus we blijven heel voorzichtig. En, uh, ja. Mag ik u vragen, hoe, hoe rijdt u nu de communie uit uh, tijdens de dienst? Ja, nou ja, daar is voor heel Nederland, zeg maar, door de Bisschop van Nederland is daar een protocol voor gegeven. En ja, zoals dat natuurlijk met al die voorschriften gaat, kun je daar heel veel over discussiëren en kunnen we ook allemaal betere methodes bedenken. Dat zeg ik ook gewoon eerlijk. Maar ik denk in ieder geval doen we het nu veilig. Dus, het, dus dat betekent dat we een net tafeltje hebben opgesteld met een mooi kleed eroverheen waar een hoestscherm bovenop staat. Zo'n hoestscherm wat je ook bij de kassa tegenwoordig natuurlijk ziet. Uh, ja, daar sta ik achter. En dan reik ik de communie uit uh, met een tang, een pinset, Een nette vergulde tang, waarmee ik de hostie pak en op de handen leg van de mensen die dus aan de andere kant van het scherm blijven staan en de handen onder het scherm doorsteken. Uh, nadat ze eventueel als ze willen ook nog de handen kunnen reinigen met, uh, met, die, met die reinigingsgel. Ja. Uh, ja, dat was in het begin ook wel even wennen natuurlijk. Hè? Dus de spontaniteit is natuurlijk een beetje weg. Want ja, je komt ineens achter een scherm te staan en uh, en toch wel gedoe met een tang en voor mensen ziet dat er natuurlijk ook enerzijds een beetje eng uit, anderzijds ja, geeft dat ook een gevoel van veiligheid. Natuurlijk, En ja, je moet ook weer bedenken: zo'n protocol is natuurlijk bedacht in de tijd van uh, hè, toen we met z'n allen nog heel erg angstig waren. En terecht, ja, inmiddels is de sfeer natuurlijk iets losser, maar anderzijds weten we ook, ja, we moeten gewoon voorzichtig blijven. En ja, hiermee doen we dat. En, uh, ja. ja, u heeft allerlei u heeft u rivm richtlijnen en een biskopen protocol. Ja, ja, ja, ja. Ja, dus dus vanuit de, de, vanuit de kerken in het algemeen. Ja. In Nederland is er gewoon de afgelopen maanden een goed overleg geweest met, uh, met de overheid. Uh, waar, waarbij dus dat protocol van bijvoorbeeld een Nederlandse bisschoppen, maar ook van een protestantse kerk, uh, natuurlijk is afgestemd op die adviezen van het RIVM. Ja. En, uh, dus het is niet zo dat we het hier opnieuw uitvinden of dingen heel anders doen. Uh, maar ja, we hebben natuurlijk bijzondere situaties uh, ja, binnen de kerk. Rond bijvoorbeeld een communie en natuurlijk de samenzang. En het samenzang overigens, wat dus ook nog altijd niet is toegestaan. Nee. Uh, in afwachting van onderzoeken en adviezen. Uh, maar goed, zoals gezegd, we proberen toch uh, zeker met de gewone orgelbegeleiding en een kantoor... ...of dus meerdere kantoren uh, de komende zondag... Uh, ja, ...wel de, de viering zo gewoon mogelijk te laten verlopen. en, en uh, ja, ik, ik, ik kan zeggen, hier in Zandvoort lukt dat heel goed. En waarom zeg ik hier in Zandvoort? Omdat ieder kerkgebouw natuurlijk ook weer anders is. Een kerkgebouw met kerkbanken biedt natuurlijk weer minder mogelijkheden... ...is minder flexibel. Een, een kleiner kerkgebouw uh, geeft ook natuurlijk weer andere uitdagingen. Maar hier ja. is, het, ja, is, het, is het goed te doen. Ja. Ja. En komen er ook mensen nu uh, in deze tijd wat vaker gewoon los de kerk in om eventjes een kaartje op te steken of iets dergelijks... omdat ze denken van, nou, ik wil niet uh, met een heel veel mensen samen zijn... maar ik vind het toch wel even belangrijk om dat te doen. Uh, ja, zeker. Ja, dus dat, dat hebben we dus uh, gemerkt toen we... dus in het begin uh, van, van, van de coronacrisis, dus, uh, zeg maar, um, hielden we de kerk ook wel gesloten... omdat we ook ja, wilden voorkomen dat mensen zeg maar, alsnog uh, met z'n allen samen naar de kerk kwamen... op zondagochtend, bij wijze van spreken... Uh, later toen het natuurlijk ook wat lichter werd allemaal hebben we de kerk uh, op zondagmiddag geopend uh, en uh, uh, toen zag je dus langzaam maar zeker steeds meer mensen komen en uh, die inderdaad de kaasje opsteken uh, veel parochianen veel kerkgangers maar ook veel mensen die gewoon langslopen even naar binnen lopen en nu in deze zomer in deze weken hebben we ook een expositie in de kerk uh, uh, steengravures van andré top zeg ik even uit het hoofd ja. um, uh, die geopend is op uh, zaterdag zondag en woensdagmiddag uh, dan zijn er ook een aantal vrijwilligers die natuurlijk ook een klein beetje een oogje in het zeil houden maar dan is de kerk gewoon open en ja die is zo groot dat je niet tegen elkaar aan hoeft te lopen als je dan gewoon even naar binnen loopt dat is natuurlijk voor de expositie maar je kunt ook de kerk even bekijken je kunt ook even bidden en natuurlijk kan er een kaarsje worden opgestoken en dat zien we ook zeker wel uh, dat zien we ook zeker wel gebeuren um, ja, de, de afgelopen periode heeft natuurlijk mensen met zichzelf geconfronteerd. Heeft mensen wel aan het denken gezet. En ik ga niet beweren dat iedereen nu massaal naar de kerk komt. Maar we zien wel uh, in al onze kerken uh, toch ook wel wat nieuwe gezichten. Van mensen die een keer komen kijken of die een paar keer komen kijken. Uh, nou, en die zijn natuurlijk van harte uh, welkom. Ja, het aansteken van een kaarsje, het vragen om hulp van boven. Uh, ja, dat uh, doet ons allemaal natuurlijk uh, goed in deze ja, toch wel spannende tijden. Ja, ik had, ik had het met uw collega uh, van de protestantse kerk, Dominee Vrijhoff, uh, over uh, de veroudering van het kerkbezoek. Of zeg maar, de, de verminderde interesse onder uh, jonge mensen. Mm. Uh, ervaart u dat ook zo? Uh, ja, ja, weet je, dat, daar, daar wil ik natuurlijk gewoon eerlijk in zijn. Uh, um, de, dus je ziet in het algemeen natuurlijk een vergrijzing, je ziet een stevige vergrijzing in, uh, in de meeste van de, uh, van de kerken. Um, ik moet wel zeggen, wat ik in het begin al even aanstipte, dus, dus als parochie van Zandvoort werken we dus samen met, uh, laten we maar zeggen, zeven andere kerken in de regio, waar ook Haarlem bij hoort. Um, nou en daar, in die samenwerking brengen we heel nadrukkelijk de, de jongeren en de gezinnen die we hebben. Uh, ...brengen we bij elkaar. En dan hebben we bijvoorbeeld maandelijks een familiezondag. Uh, wat betekent natuurlijk een viering met de gezinnen... ...maar daarna ook een programma met ontmoeting, met verdieping. Uh, ja, en daar komen dan toch wel ruim honderd mensen op af in die doelgroep. Dus, dus jongeren, tieners, gezinnen. Uh, die komen natuurlijk uit de grotere regio. Uh, daar moeten we ja. eerlijk in zijn. Het is niet zo dat ze hier in Zandvoort nu in de kerk zitten. Um, maar daarmee zie je dat er wel degelijk nog belangstelling is uh, onder de jongeren. Misschien ook wel een zekere hernieuwde interesse in geloof. Maar eerlijk is eerlijk, uh, het is anders dan vroeger. En ja, ja die moeilijke keuze zien we natuurlijk in onze parochies ook terug. Uh, ja, zelfs rond kerkgebouwen. Ja, dat, je, dat je niet meer alles uh, open kunt houden. Hier in Zandvoort hebben we natuurlijk een bijzondere omstandigheid dat we uh, ja, nu toch nog maar twee kerken hebben. De katholieke en de protestantse dorpskerk. Uh, ja, en, en we hopen toch zo lang mogelijk uh, dat natuurlijk zo te kunnen houden voor Zandvoort. Het zou heel uh, triest zijn als, uh, als dat uh, niet meer houdbaar zou zijn. En ik moet zeggen, de parochie van Zandvoort hier het is natuurlijk ook typisch Zandvoort. Het, het, is, het is een dorp, men kent elkaar, uh, men houdt elkaar vast, men ontmoet elkaar ook bij de kerk. En uh, grotendeels ouderen, dat is waar, uh, en ook enkele jongeren... Uh, maar daarmee blijft het een hechte gemeenschap die, uh, die voorlopig uh, elkaar zeker nog op de been zal houden. Ja, en nieuwe belangstellenden, ja, die brengen we graag bij elkaar, zodat die ook weer steun hebben aan elkaar in de grotere regio. Um, ja, het is een uitdagende tijd uh, voor ons als, als kerk. Enerzijds een breuk een, een, ja, een, een, een met het uh, verleden, ik moet eigenlijk zeggen met het verdere verleden. Ja, anderzijds nieuwe uitdagingen voor ons, nieuwe belangstellingen ook bij mensen. Uh, en ook voor ons natuurlijk als kerk. Ja, proberen aan te sluiten bij de vragen die nu leven in, in de samenleving. Ja. Um, ja. De, de, de, meneer Vrijhoff zei eigenlijk van, uh, uh, het lijkt alsof de kerk de, de taal uh, niet meer spreekt. We moeten eigenlijk weer een soort sprong maken om dingen uit te leggen aan mensen die uh, een andere verbeelding hebben. Die, die is niet meer... Uh, ja, de, de... Mm. En, en dat, daar zit vaak een, een probleem in. Omdat veel mensen willen vasthouden aan de traditie. En dan het voorbeeld van de Zwarte Piet uh, verhaal. Mm -hmm. Heel veel jonge mensen zeggen, maar ja, ons interesseert het helemaal niet zoveel of die Piet nou zwart is of niet. Maar dat ja. juist de ouderen, de kinderen niet, maar de ouderen zeggen van ja, nee, maar dat was, dat was altijd zo, dat moet zo blijven. Ja. En dat het met dit ja. verhaal ook zo gaat. Nou, ik denk dat we als mensen natuurlijk, uh, veel mensen in, in ieder geval intrinsiek conservatief zijn in de zin van dat je natuurlijk graag behoudt wat je hebt en dat zo laat zoals het is. Uh, uh, en zeker in de kerk zie je dat uh, natuurlijk ook uh, dat we heel snel denken vanuit de parochie vanuit de structuur, vanuit het gebouw, vanuit de kerktoren die zichtbaar is en die vroeger natuurlijk uh, een grote betekenis had in het maatschappelijk leven hè? De, de, de, de, de parochie als zodanig, hè? de de notaris, de huisarts, de burgemeester zullen we maar zeggen Ja, ja die, die tijd is natuurlijk al lang voorbij, maar wij als kerk uh, uh, uh, zeg ik eerlijk uh, we moeten nog altijd daarop alert zijn dat we ja, nu veel meer erop gericht moeten zijn om echt met onze boodschap van, van Christus met onze de relatie met God die hij ons voorhoudt de liefde die hij ons wil geven de liefde die hij ons voor elkaar leert ja, dat, we, dat we leren om met die boodschap naar buiten te treden en de mensen die leven in deze wereld daarmee aan te spreken ja, waarbij je echt niet meer kunt denken vanuit de structuren ja, die ooit heel groot waren, hè? want dat zijn we gewoon niet meer. En het gaat juist om die boodschap die, die, die, we, die we hebben, waar we elkaar mee willen versterken... zoals we al samenkomen in de parochiekerk, maar toch vooral ook eigenlijk mee naar buiten moeten treden. Ja, en dat is ook voor ons, ook voor mij als pastoor, voor mijn collega's, is dat gewoon niet altijd gemakkelijk... En wat ik net zeg, ja, door mensen bij elkaar te brengen, door zaken te concentreren op die grotere regio, waar mensen uit de hele regio welkom zijn, uh, die ontmoeting van mensen, ook mensen die echt willen leren over het christelijk geloof, over het katholiek geloof, ja, daarmee merk je dat je wel een verschil maakt in, in, uh, in deze wereld, in de samenleving, maar vooralsnog met een relatief kleine groep, uh, dat is zo. Ja. Maar ja, het is echt een uitdaging. Het, ja. gaat, het gaat dus duidelijk nu heel erg sterk om, om de boodschap zelf. Uh, in plaats uh -huh. van de structuur. Dus dat is wel een ja. mooie afsluiting. Ja, zeker. Inderdaad. inderdaad. Ja, ja, als mensen denken we snel vanuit structuren behouden wat ja. er is. Terwijl we juist moeten zien waarom komen we eigenlijk bij elkaar. Waarom geloven we eigenlijk. En die boodschap verder brengen. Oké, okay, nou heeft u nog een speciaal woord voor de luisteraars? Of een thema voor de, voor de dienst uh, morgen? Ehm... Um... Nou ja, morgen horen we het verhaal in het evangelie van uh, Jezus die, uh, die over het water loopt. Nou, dat is natuurlijk een verhaal wat erg tot de verbeelding spreekt. Uh, maar hij loopt over het water na zijn apostelen die in nood zijn in de storm, in dat scheepje, op het water. En ik denk dat we daar uh, altijd weer onder andere in mogen zien dat Christus er voor ons wil zijn... te midden van uh, alle moeilijkheden die in ons leven op ons pad kunnen komen... Uh, help ons wij vergaan, roepen de apostelen en ook wij mogen dat soms tegen God zeggen, zeker natuurlijk in deze tijd, zeker als corona je persoonlijk raakt en dat Christus er voor ons wil zijn, dat hij ons wil helpen dat we ons door hem gedragen mogen weten nou, dat zijn hele mooie woorden, dat is een hele mooie afsluiting, dank u wel en we graag gedaan, succes en sterkte. u ja, dank u, Zie dank. ook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 Fori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby that's wonderful, it's wonderful, wonderful, that's wonderful, I dream of you chips, chips, chips, do to do do chi boom Do do do do do boom do to do do do Paolo Conte met Via Con Me. Nou, een betere introductie kunnen we niet hebben. Uh, Hans Hogendoorn hebben we aan de telefoon. Dat klopt. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat fijn dat u er bent. En we worden weer helemaal bijgepraat, heb ik begrepen... over de bridge-activiteiten. Het was heel erg spannend uh, of dat allemaal ging lukken... maar volgens mij speelt er alweer het een en ander. Nou, ik denk inderdaad dat er wat uh, ontwikkelingen zijn geweest... die uh, nog niet bij alle Britsers uh, in Zandvoort en in de regio bekend zijn... De besturen zijn wel door ons op de hoogte gesteld, maar misschien is het goed dat ik deze heel kort uh, neerzet. Nou, uh, nee, doe het uitgebreid, zodat de luisteraars precies weten waar ze naartoe zijn. Nou, dan hoor ik wel, je trekt maar naar je oren als ik te lang ben. Zeg maar, uh, zes weken geleden, toen heb ik uh, aangegeven dat wij ons in Zandvoort zorgen maakten, want uh, er wordt in Zandvoort erg veel gebritst. Maar niet ja. alleen in Zandvoort, ook in Heemsteden, ook in Bloemendaal. dat is, wordt vrij intens gebritst. En die competities. Die liggen zeg maar in de zomermaanden voor een deel stil bij de verenigingen. Want dat start allemaal op in september. Dus een grote vereniging uh, in het Louis Davies gereden. Een grote vereniging in het HIK. Uh, en daar hoorden we allemaal niks van. En toen hebben we gezegd. Ja jongens. We hadden van de prinsbond. landelijke prinsbond. Toch wel mogen verwachten. Dat we na vijf, zes maanden. Wat gingen horen. Wat, wat, wat, wat, wat moet er nou gaan gebeuren met de prinsen. Ja. Wij hoorden niks. Toen hebben we gezegd. ...dan gaan wij tot actie over. En dat heeft ertoe geleid dat wij ons in eerste instantie gericht hebben... ...op, het veil op de veiligheidsregio Kennemerland. Daar wonen we in. En in die veiligheidsregio, daar zit ook Heemstede, steden zit Bloemendaal... ...en daar zit ook onze burgemeester in. Dus we zijn naar de burgemeester gegaan. En we hebben gezegd, burgemeester... Uh, ...het is zo dat er heel veel britse er zelfs voor zijn... ...en we weten echt niet of, is ja, hoe er gewicht Brits moet worden in de toekomst... Toen hebben we uitgelegd dat op dit moment het landelijk beleid, op dat moment het landelijk beleid was. Als je een Britse, dan moet je minstens anderhalve meter van elkaar af gaan zitten. Oh. Nou, moet je je voorstellen, wij hebben op het onderdeel tafeltjes van een meter, een meter bij een meter. Dat betekent als je anderhalve meter van elkaar af moet gaan zitten, dan moet je op dit moment twee tot drie tafels gebruiken om het <laughs> Britse van vier mensen mogelijk te maken. Nou, daarvan zei hij, ja, dat lijkt me ook heel erg lastig. Zei, ja, inderdaad, wij hebben een grote zaal in het Louis Davies geweest. Het middags, daar blitsen wel 80 tot 90 mensen. Als wij die allemaal voeten geven, zeg maar drie tafeltjes om vier mensen te kunnen laten blitsen, dan kunnen we je uit de voeten. Nou, dat begreep hij. Dus ja, dat, dat vind ik eigenlijk ook. Hij zegt, en daar zal dat met elkaar moeten doen. Ik zei, nou, dat is heel prima dat u dat zegt. Als u dat nou eens in de veiligheidsregio wilt bespreken met uw collega-burgemeesters. Want we hebben landelijk beleid en die stelt dat. En wij willen graag weten of daar beweging gaan komen. Als u dat dan doet, dan gaan wij ook een andere weg bewandelen. Wij gaan er dan vanuit dat, stel dat dat niet lukt... kunnen we dan niet zorgen dat er op de tafel een voorziening komt... die het onmogelijk maakt dat vier mensen die bristen met elkaar... ...elkaar dan benatten, zeg maar, door, door speeksel, door, door mondmat enzovoort. Dus gewoon de, de, de wij, bij dat spatschermen, e zoals bij Albertijn. E of scherm. Ja. Ja. Toen hebben wij derden opdracht gegeven om voor ons zo'n scherm te ontwikkelen. Waarbij we de zekerheid hadden dat onze buren, maar ook onze partner aan de overkant... ...niet benat kan worden. En dat we toch binnen redelijke afstand met elkaar konden blitsen. Ja. Dat proces is aan de gang gegaan en ik moet je zeggen, we hebben dat ook uitgeprobeerd. Uiteindelijk kwam er een, een, een, een, een ding op tafel. Waarvan we gezegd hebben, dat gaan we nu uit, uitproberen. Dat nog in de krant hebben we een, een fotootje ja. gedaan. En kun je, kon je daardoor strafloos zonder problemen met elkaar britsen. De ervaringen die we daarmee opdeden, en hoe je daar beschreven, we hebben het al geprobeerd met business, die waren uitstekend. Die mensen zeggen nou. We zitten hier, we, zitten, we kunnen elkaar niet meer nat, uh, we kunnen dat op een verantwoorde manier doen op een tafel, op de tafels die we nu hebben, tafels van zo rond de meter bij een meter. Dus wij zeiden, nou prima, wij hebben het alternatief. Wij kunnen, als dit geplitst kan worden uh, uh, zonder die tafels, dan hebben wij het alternatief. Dat alternatief hebben wij neergelegd bij de veiligheidsregio. En wat gebeurt er? De veiligheidsregio bijna op dezelfde dag besliste de veiligheidsregio dat het verantwoord was in, af, in, in afwijking van enkele andere sporten die binnen moeten plaatsvinden. Ja. Bijvoorbeeld uh, fitness hebben we misschien wel eens van gehoord. Ja, ja, uh, dan, dan moet je anderhalve meter houden, want uh, je zweet en je kent het allemaal. Maar de veiligheidsregio kennemaan zei, wij vinden dat aan de tafel van een meter op een verantwoorde manier geblitst kan worden. Nou, dat was natuurlijk fantastisch. Dus een, felicitaties, dat de je ging over. <gülh> nou, dat inderdaad, wij hebben de Veiligheidsregio... en ook de burgemeester een compliment gemaakt... dat is een fantastische uitspraak die u gedaan heeft. Die hebben ze niet landelijk overgenomen. Het was heel prima dat de Veiligheidsregio... Kernblad dat deed. En die zegt, naar ons beleving... kunt u daarvan daar blitsen. Toen zaten wij voor een dilemma. Want we hadden inmiddels... een uh, scherm uh, uh, laten maken. Dat kost uh, zeg, maar, uh, zeg maar 200 euro... En dat is niet erg, we hebben toch geld wel, maar dan zit je voor de vraag: wat moeten we nu gaan doen? Als we nou het tafel gaan Britsen... moeten we dan 20 schermen van 200 euro gaan kopen. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, dat begrijp ik, het is een behoorlijk duur op investering. Exact, en daar zou het eventueel nog wel bronnen voor zijn, maar toen hebben we een brief geschreven aan de vereniging besturen. En toen hebben we gezegd: en alle andere, er zijn ook andere, er zijn ook particulieren die Britsen organiseren. En uh, we hebben gezegd: bespreek het met uw achterban. Dit zijn de mogelijkheden. Want het is aan u de verantwoordelijkheid. Hè? Als je als vereniging een blitzetstrijd organiseert... dan moet jij je leden informeren. Nou, en dan blijkt... Ik heb de eerste signalen uit de verenigingen gehoord... dat er dat uit de verenigingen nogal wat mensen zijn. En het verbaast ons niet, hoor. In verband met die coronatoestanden. Dat zie je ook met de anderhalve meter. Er zijn een aantal mensen die zeggen... ja, ik, ik durf op toch echt helemaal niet te brissen hoor. Begrijp je ja, u? Ja, ik dat nu? Maar dat is in principe... De verantwoordelijkheid van de verenigingsbestuur. Die moeten het beslissen of er zijn welke mate ze gaan blitsen. Ja. Maar de mogelijkheden zijn het. Zou het zo zijn hè, dat bijvoorbeeld een vereniging zegt... nou ja, een de, de, de, de, de, de, de, de derde of twee derde van mijn vereniging... vindt nog geen probleem in dacht dag dat die uitspraak van de veiligheidsregio... om gewoon met elkaar te blitsen. Zouden er dan toch nog mensen zijn, onbegrijpelijk soms ook... Hè, want je weet, veel ouderen doen aan mee. Tuurlijk. Die zeggen ja, maar dan zouden wij het wel graag met een scherm doen. Ook dat is het mogelijk. Kortom, om een lang verhaal kort te maken. Alle voorwaarden zijn aanwezig. om op een verantwoorde manier. de komende maanden weer pritsen op te starten. en gewoon de competities te hervatten. in september aanstaande. Dat betekent dat ja, mensen die. Ik kan het niet alles vertellen. Nou, dat betekent dus dat de mensen die graag willen pitchen, dus hun vereniging moeten. Uh, uh, van uh, jongens, uh, luister, die zijn schermen. Ga het regelen. Neem contact op met uh, Hans Hogendoorn. Exact, nee, maar inderdaad, de vereniging is verantwoordelijk. Ja. En de vereniging kan zeggen, jongens, luister eens even, wij vinden het verantwoordelijk, of de, de veiligheidsregio vindt verantwoordelijk, dan nog die pritsen op een nette manier. Ja. Zij het dan wel, dat die tafels die er zijn, moeten wel onderling van elkaar een anderhalf meter houden, begrijp ik bedoel. Dat, natuurlijk... al, he, dat moet je natuurlijk wel <kwijnt> houden, maar je kunt met vier mensen op een tafel pritsen. Zouden er mensen zijn die zeggen, ja, ik durf dat toch niet aan, dan heeft de vereniging de mogelijkheid om te zeggen, nou dan schaffen we één of twee of, of meerdere van deze uh, beschermende dingen erbij aan. Ja. Dus ik bedoel, het probleem zou daarmee opgelost zijn. Nou, dat is uh, goed nieuws op deze zaterdagmorgen. Ik hoop dat alle Britjes die luisteren zeggen van... weet je wat, ik ga mijn verenigingsbestuur bellen... Uh, uh, we gaan die schermen neerzetten en we gaan gewoon weer lekker aan de slag met elkaar. Nou, ik denk dat het heel verstandig is wat je zegt, en ik hoop ook... Kijk, er zullen altijd mensen blijven, dat weet je nu ook, die, er lopen nu ook mensen... nog door de straten met mondkapjes op enzovoort. Dat is allemaal, dat er moeten er allemaal individuele uh, beslissingen, begrijp je? Natuurlijk, die, die moeten we respecteren, maar dat betekent niet dat, dat de, bedoel, de andere echt. mensen het niet hoeven te doen. <laughs> nou, je bent helemaal met je eens, helemaal met je eens. Laat de mensen de keus, maar laat het wel uiten in de richting van de vereniging... want we weten ook de vereniging besturen, of... Is ja, wanneer ze weer kunnen opstarten. Oké. Okay. Nou, met deze oproep om alle britjes, om hun verenigingsbestuur uh, te contacten... Uh, om te weer te gaan britje, uh, kunnen we dit mooi weer afronden. En dan uh, heb ik vast ben ik contact over de, de volgende activiteit. Exact, inderdaad. Ik zeg ik, heel fijn dat ik in de gelegenheid gesteld ben om daar wat over te zeggen. Nou, heel graag gedaan, Hans. En een hele fijne zaterdag nog. Is gelijk, hè? tot ziens. Dankjewel. Vandaag. Around running down underground to a dive bar in a western town In a western town, a different world The eastern boys and western girls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 To last in every city and every nation, from Lake Geneva to the Finland Station. Our Western town, a dead end world. Meet Eastern boys and Western girls. Oh, Western town, a dead end world. You got a heart of glass or a heart of stone? Just you wait till I get you, home. All your stopping, stalling, and starting. Who do you think you are, Joe darling? Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand, it's pointing at your head. In Western town, a dead end world. The Eastern boys and Western girls. In Western town, a dead end world. East. And you go. En dat waren de Petro Boys met West End Girls. Ja, en eigenlijk zou het ook moeten gaan over uh, de South End Girls, want de Amsterdamse waterduin liggen in de zuidkant van Zandvoort. Aan de telefoon hebben we Jante Otto, als het goed is. Ja, klopt. Goedemiddag. Goedemiddag. Het was fijn dat we aan de Lijn hebben en je gaat, ons gaat vertellen over het feit dat de oranje kom weer toegankelijk gaat worden voor het publiek. Ja, we zijn sinds vorige week zaterdag uh, zeg maar gedeeltelijk uh, open weer voor het publiek. Dat houdt in dat de informatiebalie uh, geopend is, maar de hal met alle faciliteiten waaronder toiletten nog wel gesloten is vanwege corona. Maar we in ieder geval uh, de mensen weer te woord kunnen staan en uh, de dingen kunnen afhandelen die we op afstand helaas niet kunnen afhandelen. Dus het is weer fijn om weer ja, mensen voor je aan de balie te hebben staan. Oké, okay, maar uh, nou, dan is het over meteen weer een lastige vraag. Waarom zijn de toiletten dicht? Je mag er toch niet met z'n tweeën in? Dus uh, anderhalve meter is daar wel gewaarborgd. Uh, anders gaat het... uh, nee, helaas niet. En daarbij ben je, zijn wij sowieso niet verplicht om toiletfaciliteiten aan te bieden. En daarbij uh, komt er een uh, verplichting tot schoonmaak, uh, ah. et cetera, bij uh, die wij op dit moment nog niet kunnen waarborgen. Dus vandaar dat er uh, besloten is om voorlopig uh, de hal... en alles nog gesloten te houden. Kijk, de In de hal zijn natuurlijk niet alleen de toiletten, maar ook een koffiemachine en vitrines en oh, schermen. Dus dan moet ja. er zo vaak uh, schoongemaakt worden, wat gewoon niet haalbaar op dit moment is. Dus vandaar dat we hebben besloten om wel de diensten aan te bieden die mensen echt nodig hebben van ons. En uh, voor de rest uh, de boel nog even gesloten te houden. Ja, wat, wat, Welke diensten uh, bieden jullie de mensen aan dan? Nou, we hebben natuurlijk de afgelopen maanden gemerkt uh, tijdens de corona dat eigenlijk alles op afstand gelukkig goed door kon draaien, maar je hebt van die kleine dingen zoals een parkeerkaart die niet werkt, die moet door een apparaat gehaald worden en dan, en dan uh, kunnen we de gegevens weer terugladen op een parkeerkaart. Uh, nou, dat kan nu gewoon yeah, direct aan de balie gedaan worden, maar ook mensen die niet in bezit zijn van een computer en toch een toegangskaart willen kopen, die kunnen dan weer aan de balie ja. komen. Maar ook, je merkt nu in het moment dat er best wel veel mensen zijn die het gebied niet kennen... maar wel erop uit willen met de corona. En dan kun je ze beter uitleggen wat leuk is om te doen, waar ze heen kunnen wandelen. Dus uh, net even iets meer dienstverlening en informatie geven. Oké. Okay. En is het uh, druk? Ja. Ja? ja. Alleen vandaag niet. Vanwege de warmte. Maar de uh, afgelopen maanden is het uh, erg druk geweest in de duin. Gelukkig uh, houden de meeste mensen ook goed rekening met uh, de regels... En zodra je natuurlijk verder het gebied in gaat, kom je minder mensen tegen. Dus uh, Alleen vandaag blijven de mensen uh, nu een beetje weg. Vanochtend was het wel druk, maar uh, ik denk dat iedereen nu braaf binnen zit om uh, de warmte te ontzien. Ja, je moet er wel tegen kunnen om nu de duim te lopen. Dat is behoorlijk warm. Uh. Ja, inderdaad. Ja, als je onder de bomen blijft, gaat het nog goed. Oh, en dan een andere vraag. Dat uh, is natuurlijk ja. ook de laatste tijd steeds meer een opkomst. Allerlei verhalen over uh, teken. Geven jullie daar ook nog adviezen over aan de mensen? Ja, er hangt sowieso bij de ingang, hangt altijd advies over de teken. Ik moet wel zeggen, de meeste mensen weten eigenlijk wel door alle informatie daarover uh, woordgroepen hoe en wat ze moeten doen uh, met als ze een teken hebben. Uh, maar wij verkopen bijvoorbeeld wel in, de, in de winkel ook een tekenlepel, zodat mensen ook een teek weg kunnen halen en doen. Ja, en, en, en geven jullie ook advies van, doe het toch niet, ga niet in je, in je zwemslip uh, door de duin lopen? Nee, nee, ja, juist. Ja. Ja, ja. Liefst niet op slippers, blote voeten en eigenlijk liefst zelfs geen korte broek. En sowieso, check eigenlijk na elk bezoek sowieso even uh, je helemaal, want de teek kan natuurlijk ook onder je kleding uh, kruipen. Ja, en, en er zijn er veel uh, meer teken dan uh, gebruikelijk? Teken? Nou, dat, dat heb ik niet specifiek begrepen van, nee. de, van de boswachters. Dus uh, ik denk dat het bij ons op dit moment gewoon normaal is. Nou, dat is wel redelijk. Maar gebrust. dat weten de boswachters beter dan ik, eerlijk gezegd. Nou, die hebben we binnenkort weer in de uitzending. Dus dan we, dan ja, daarom. Hebben we weer onderwerpen met de boswachten te bespreken? Ja, daarom. Zet hem op het lijstje, zou ik zeggen. Zeker. Uh, en. Uh, andere bezoekers, veel Duitslandse bezoekers wellicht, die informatie komen mm, Nee, niet in nee. opzichte van vorig jaar meer. Dat dat valt heel erg mee. Je ziet wel, wat we wel de afgelopen maanden zien, is dat er uh, meer bezoekers zijn gekomen die het gebied nog niet kenden, dus uh, of er jaren niet waren geweest en nu omdat ze dan met corona uh, wel naar buiten wilden, dan er wel voor kiezen om naar de Amsterdamse waterlijn in Duinen te komen. Oké. Okay. Nou, dat is een. Uh mooi bericht. En fijn dat het er alweer open is. Dat er persoonlijke informatie ja. gehaald kan worden. Uh, ja. Wij gaan uh, verder luisteren naar een mooi muziekje van uh, Gert Wilden met Crafty Party. Oh, klinkt goed. En succes met de uitzending dan. Dankjewel. En succes met alles. Dankjewel. Dag, Dag. Party van Gert Wilden. Een heel erg mooi nummer. Um, ja, we gaan vandaag nu de agenda doornemen... want er zijn weer allerlei leuke activiteiten in en om Zandvoort. De duinen vertellen oorlogsverhalen. De duinen van Nationaal Park Zuid-Kennemerland... vormden tijdens de Tweede Wereldoorlog... het dramatische toneel van de bouw... van een omvangrijke verdedigingslinie, de Atlantic Wall. Veel sporen heeft deze verdedigingslinie... die de Duitse bezetter bouwde langs de gehele Europese kust en zijn nog aanwezig in het Duinlandschap. Steeds vaker vertellen de sporen de indrukwekkende verhalen van toen. De tentoonstelling Duinen vertellen oorlogsverhalen... neemt je mee aan de hand van vijf personages... die hun verhaal vertellen over de Tweede Wereldoorlog... in het gebied wat nu bekend staat als Nationaal Park zuid kennemerland Het is een hele bijzondere manier om daar kennis mee te maken... door die persoonlijke verhalen. Het is elke dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag... Dat is van bijna elke dag, behalve maandag. Um, tot en met 1 april 2021. En het is van 10 tot 5 uur gratis toegang. Zeker de moeite waard om uh, daar gebruik van te maken. Ja, en nu heeft het waarschijnlijk allemaal wel eens gezien... als u buiten komt, op het strand of door het dorp loopt. Uh, er zijn toch een heleboel mensen die niet realiseren... dat er een prullenbak is om het afval in te gooien. Um, en dus er ligt er nog wel eens wat. Daarom is er ook een beach clean-up. Daan Strang van uh, Plokzak loopt van 8 tot en met 30 augustus... in 23 etappes de Nederlandse kust af om deze te helpen schoonmaken. Van Den Helder tot Kat Zand. Op 14 en 15 augustus is hij in Zandvoort. Verschillende nationale, regionale en lokale partijen... steunen inmiddels dit mooie initiatief. Iedereen die mee wil lopen en wil helpen met de clean-up is van harte welkom. Loop mee met Daan. Het initiatief van Daan is uitgegroeid... tot de grootste Noordzeekust schoonmaakactie van deze zomer. Dus Daan nodigt iedereen mee uit om zijn missie te helpen lopen. Of delen ervan. U kunt dus gezellig naar het strand gaan en met een zak uh, spullen opruimen. U mag er ook gewoon in de normale afvalbakken gooien. Uh, en u mag ook gewoon uh, altijd iets opruimen op het strand. Daarna hebben we uh, informatie daarover. Kunt u vinden op www. Plokzak, dat zal ik voor u spellen. P-L-O-G-S-A-C-K. a c k -dot -com Schuinstreep events En anders kunt u daar vast wel wat vinden op onze Facebookpagina van ZFM. Uh, er is yoga in pluspunt. Jazeker. Er is een yoga. Critical Alignment en Meditatie by Critical Alignment Yoga. c a -J. ligt het accent op het alignment van het lichaam. Deze des combineert uh, hatha yoga en meditatie. De docenten is Alexandra Dremans. U kunt zich aanmelden via de Bali of website van Pluspunt. Het is op 4 september tot en met 18 december van half 9 tot kwart voor 10 ochtends en 15 richtenkaart kost 172 euro. De locatie is Pluspunt in Zandvoort Noord. Aanmelden kan u overigens ook in Zandvoort zelf bij de blauwe tram. Um, dan hebben we nog het Zandvoort Museum. Het Zandvoort Museum organiseert historische wandelingen. U kunt zien wanneer deze wandelingen plaatsvinden op de website van het Zandvoort Museum, www.zandvoortmuseum.nl. En daar kunt u weer doorklikken naar Museum en Wandelingen. De meeste dorpelingen starten bij het Zandvoort Museum de wandeling. De gids loopt met u mee en vertelt over de geschiedenis van Zandvoort. Voor of achteraf kunt u lezen of meteen een kijkje nemen in het museum. Waar ook nog tot 6 september de tentoonstelling staat. Magic Moments in de Formule 1 Zandvoort. Tevens zijn er wandelingen die starten bij de ingang van de Amsterdamse Waterleidingduinen, AWD, bij de ingang van de Zandvoortse Laan. Dat zijn de bunker- en natuurwandelingen. Uiteraard wordt het Corona-museumprotocol gevolgd. zodat men samen met het museumteam. veilig en verantwoord kan genieten van de cultuur in Zandvoort. Voor meer informatie en data kunt u zich aanmelden via www.zandvoortsmuseum.nl En daarmee hebben we alle belangrijke punten in onze agenda doorgenomen. Uh, mocht u nog tips of ideeën hebben... kunt u die altijd delen met ons via onze Facebookpagina. En u kunt natuurlijk ook nog allerlei events vinden in de Zandvoortse krant. Deze uitzending is gemaakt door Gert van Kuik... die de eindredactie gedaan heeft. De techniek in het eerste uur was van Jelmer Koper... De techniek in de tweede uur wordt gedaan door Pim Groof. De muziekkeuze was van Koor Draaien... met uitzondering van Walk on Water, dat was van Jelmer Koper. En de presentatie was door Roy Dongen, dat ben ik. En wij wensen u namens het hele team van Goedemorgen Zandvoort... op deze prachtige warme dag. Ik zie op mijn telefoon dat het inmiddels 32 graden is. Wensen we wensen u een hele fijne dag. Zorg dat u niet oververhit raakt. Niet aan ergernis en niet door de zon. We wensen u een fijn weekend.